wind waait door de bomen, hier in huis zelfs waait de wind. Zou de goede Sintra komen, als hij het weer zo lelijk vindt. Als hij het weer zo lelijk vindt.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 Daarbij kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten bijna 100 mensen gewond. Volgens de autoriteiten is er mogelijk een bom onder een treinwagon afgegaan. De afgelopen jaren zijn in Rusland vaker aanslagen gepleegd op treinen. Onder andere door het bellen uit Tsjetsjenië. Minister Plasterk verwerpt het idee van de Onderwijsraad... om leerkrachten te laten opschrijven hoeveel tijd ze ergens mee kwijt zijn. De leerkrachten hebben al genoeg te doen... en zitten niet te wachten op een extra klus, vindt Plasterk. Hij is niet van plan om het voorstel van de Onderwijsraad te bespreken in het kabinet. Pierre Cartner schrijft volgend jaar de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. De Tros, die het festival uitzendt, heeft Kaartner gevraagd om een liedje te schrijven. Er moet een Nederlandstalig nummer worden van internationale allure, zegt de Tros. Wie het gaat zingen is nog niet bekend. Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar mei in Oslo.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 Het Nederlands mannenhockeyteam is het toernooi om de Champions Trophy in Australië goed begonnen. In de eerste wedstrijd werd Spanje met 3-2 verslagen. Nederland speelt in Melbourne met een sterk verjong team. Veel routiniers zijn thuisgelaten. Morgen speelt Nederland tegen gastland Australië. Het weer vanuit het zuidwesten regen. Vanmiddag trekt de regen weg. Breekt in het westen nog even de zon door. Het waait flink en het wordt 8 graden. Ook morgen grijs en nat en dan wordt het 9 graden. Dit was het.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 Van jou, zaterdagmiddag, Tarzan Boy met Baltimore, met Tarzan Boy bedoel ik. Wordt meteen zenuwachtig, want een van de nieuwe bestuursleden zit meteen mee te luisteren. Rob Harms, heel goed. Nou, vandaag zaterdag 28 november 2009. Dag 332 in 2009. En nog 33 dagen over. Dat maakt het ondertussen week 48. Ja, en dat betekent dat jouw zaterdagmiddag met de muziekboulevard is begonnen... En dan gaan we met het tweede nummer doen van de Avatins Dancing Queen.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 But I'll be Is het tijd voor... versie van haar van volgens mij de vrienden van Amstel. Als ik het goed herken met Ellen Ter Damme erbij. Alsjeblieft. En daarvoor natuurlijk Jamie Cullen met Everlasting Love. Er gaat een musical komen over het bordeel Jap Jum. Wisten jullie dat al? Nou, ik heb wel. Want theaterproducent Henk van der Meijden werkt aan een musical over het bordeel Jap Jum. Hij doet dit in nauwe samenwerking met Theo Heuft. De oprichter van de sexclub, Dat heeft de woordvoerder van Heuft Woensdag gemeld. Het is nog niet duidelijk wanneer de voorstelling in première moet gaan. Jabjum was gevestigd in een statige pand aan de Singel in Amsterdam. Heuft draaide naar eigen zeg een omzet van 1 miljoen euro per jaar daar. En in 1999 verkocht hij het bordeel. De gemeente Amsterdam sloot het bordeel in 2008 op basis van de wet van de Bibop omdat het ernstige vermoeden bestond dat het bedrijf werd misbruikt voor criminele activiteiten. Nou ja, de Raad van State stelde de gemeente in het gelijk. Hij heeft ondertussen 74 jaar, maakt onlangs bekend dat de seksclub opnieuw te willen openen. Nou ja, ik ken mensen die er graag naartoe gingen. Dus uh, laten we maar weer open gaan, zeg ik zo. De ramen en alles heb je ook nog steeds, Japje. Nou ja, een echtpaar in Canada is ook zo'n onmerkelijk bericht. Is opgepakt voor zwaaien naar kind. Want een oude echtpaar is in Canada beschuldigd van plannen om een kind te ontvoeren. omdat ze naar de jongen hadden gezwaaid. De man en vrouw uit de provincie Nova Scotia zeggen te zijn beschuldigd. van een poging tot kidnapping. Kidnapping, moet ik dat wel goed zeggen. Gerald en Patsy McHara werden bijna twee uur vastgehouden. Patsy McHara vertelt tegenover de Cape Breton Post. Dat ze samen met haar man boodschappen deed toen ze voor de deur van de supermarkt een jongetje op de fiets zat. Vanuit de auto zwaaiden ze allebei naar het kind. Toen ze geparkeerd hadden gingen ze ieder een andere winkel in. En toen de vrouw terugkeerde bij de auto was haar man al aangehouden. De man en vrouw werden meegenomen naar het politiebureau en apart ondervraagd. En na twee uur werden ze weer vrijgelaten. De politie stelt dat er een aanleiding van de, naar aanleiding van de tip goede redenen waren om de twee te ondervragen. Nou, de man en vrouw zijn niet van plan hun gedrag te veranderen. We blijven naar kinderen zwaaien, zeggen ze. One, two, three, nou ja, die zwaaiden ook altijd naar kinderen, geloof ik. Michael Jackson, this is it. This is it. If I stand. I'm the light. I feel grand This love I can feel And I know Yes for sure yeah, It is real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 Somebody who understands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 Koele Piet is echt oké okay. Koele Piet is echt oké okay. oh, Ho, hey. hé Koele Piet is echt oké Ho, hé Ho, ha Doe ons na, doe ons na Ho, oh, ha ah. Jullie doen het goed, het gaat prima Yo, yo, yo, Koele Piet is goed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 Is what you like a thing. Go send your send, go send your send. Cooler beat in the house, cooler beat in the house. Come on, and shake your booty down to the ground. Ha, check it out. Cooler beat in the house, y'all. Come on, come on. It cooler beats, so what's your <laughs> gaat over DJ Piet, nou ik weet zeker dat DJ Piet dit nummer helemaal kan Nou Hij zal morgen weer zijn op de feestmarkt hier in het zandwoordsen. Dan gaan we het even aan hem vragen. Kijken of ik kan rebbenken die DJ Piet morgen. Kijken of ik hem spreek, of ik hem mag spreken hoor tenminste. De hele dag dus tijdens de feestmarkt zal Sinterklaas en zijn Pietermannen weer over de feestmarkt heen struinen om zo maar te zeggen. En dan ga ik echt even aan DJ Piet vragen of hij uh, kan rippen. Dus wie weet. En ik weet van vorig jaar dat er wat, wat, was, wat was er wat met de Sint aan de hand. En weet ik wat. En dan stond iemand heel hoog. Die moest met een hoogwerker eraf gehaald worden. Of was dat alweer twee jaar geleden? Nou ja, in ieder geval. Het zal weer spannend gaan worden. Twee jaar geleden alweer. Oh, oh, oh. oh. Ik loop achter. Nou, het zal in ieder geval spannend gaan worden morgen. Met de Sinterklaas. Ik, uh, ik, ik heb gisteren mijn schoentje gezet, hè. Ik ging het liedje zingen Maar ik heb er niets in gehad vandaag Ik ben ook niet een hele jaar lief geweest Ik denk dat het daar dan ligt Maar dat maakt allemaal niet uit We gaan het gewoon vanavond weer proberen om mijn schoen te zetten En het Sinterklaasliedje zingen Kijken of er dan wel een leuk cadeautje in komt Een mooie chocoladeletten of een mooi cd'tje Of uh... Rob, wat wil jij het liefste hebben in je, in je schoen? een mooie koptelefoon. mooie koptelefoon, ja. ja die... Die... voor mij ben ik kwijt. waar die is? <laughs> ik zou niet weten. Ik zat zo omheen te kijken. Ik zat hem ja, okay. te zoeken, maar ik heb hem ook niet gezien. <laughs> Volgens mij zit hij... Uh... Ja, ze... hij zit omhoog. Oh, vandaar. Ja, heb je je lens niet in of zo, ja. dat je dat niet kan zien? Dus dan ga je mij vragen om rond te zoeken. Ik, ik mag rondkijken. Nou ja. Een mooie koptelefoon. Ja, dat kan ik ook nog aan de Sint vragen. Om in mijn schoen te stoppen. Nou, we gaan dat allemaal meemaken. Nee, in mooie koptelefoon, op. Hé, hey, ondertussen staat hier uh, een mooi groen bouwwerksel op het Gasesplein. Dat noemt zich een ijsbaan. Het is uh, van kunststof en. Uh, hoe heet dat? Plastic aan de zijkant. Hoe heet het doek, dat cel? Een luchtkussen aan de zijkant. En uh, voor, voor 3,50 euro, geloof ik, kun je een uurtje daarop uh, schaatsen. Ja. Nou, in ieder geval, dat wordt hartstikke leuk. Goed bezocht gisteren al in ieder geval. Ik was er niet, dus dan moet het goed komen. Want als ik ga schaatsen, nou geloof mij, mijn schaatspunten zitten dan in de lucht, Dus het is meteen lekker. dat doe je niemand aan. Your shirt, your favorite underwear I like to be the only thing on earth that makes you cry The only thing that makes you happy Soon you will see that no one else but me Can take you this high and soon you'll make your last name mine you see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 And let me zo in de studio met mijn collega's en dan attenderen ze me op een stukje op TexTV, want het bestuur van ZFM is weer compleet. Oh, mag dat niet? Ik word meteen doodgeschopt hier. Nou, lekker pech, want op TexTV, ik zal het even voorlezen wat op TexTV staat. Vind ik wel zo leuk, want het bestuur van de Zandvoortse omroeporganisatie ZFM is weer volledig nadat vorige maand twee bestuursleden waren afgetreden. Het nieuwe bestuur staat onder leiding van... Ja, daar komt hij dan. Pieter Jouwstra. En het dagelijks bestuur wordt gecompleteerd. Jezus, dat is echt een nikkebreker, dat woord. Door Eva Bos als penningmeester en nette Westenburger van Wonderen als secretaris. Rob Harms tot nu toe voorzitter En Albert-Jan Vos completeren het bestuur van de Zandvoorts Omroeporganisatie Jezus. wat een tekst. Oftewel, kort samengevat... Dat zijn gewoon twee bestuursleden erbij. En voorzitter Pieter Joustra, penningmeester, Ivo Bos en secretaris Annette Wisterburger van Wonderen. Nou, ik vind het wel mooi. Ik ga het meemaken, want binnenkort wordt het bestuur officieel aan ons gepresenteerd. En we gaan het zien. Dat is wel leuk. En we gaan even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn, want Anna Nicole Smith, onze Amerikaans seksbom... is in 1967 op 28 november geboren... Helaas overleden op donderdag 8 februari 2007. Maar ah goed, wel jarig. Amerikaans acteur Ed Harris is vandaag jarig, 59 jaar. En Amerikaanse musicus... musicus. Hey, ik kom echt niet aan mijn woorden van Nou ja, in ieder geval Randy Newman is 66 jaar. Hans Ijsvogel, 1927, een Nederlands sportverslaggever. En dan maakt hij vandaag 82 jaar. Uh, Kees Otten is ook vandaag jarig, Nederlands blokfluitist. Die is 85 geworden. En als we heel, terug, heel lang terug in de tijd gaan, hebben we een Duits cultuurfilosoof. Friedrich Engels, gestorven op 5 augustus 9, 1895, maar geboren in 1820. Hey, ik word het zo direct. De ijsbaan helemaal gaat helemaal vol lopen, dus we gaan het zien. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren van Reddit Chili Peppers, Under the Bridge. I'm Naar buiten kijken met regendruppels op de ijsbaan. De ijsbaan van Kunsthof, maar dat maakt niet uit. Gaan wij op naar het nieuws van 1 uur. Dat betekent dat je eerste uur van je zaterdagmiddag er alweer op zit. En dan gaan we doen met pink nummer 5 uit de euro Breakdown, house